We wij beginnen onze les 3. Oké. Okay. We gaan nu beginnen en dan over 10 minuutjes dan 10 voor 7 beginnen we met eh, ook, uh, dat een video. Hebben we ook nodig, alles uh, bij Facetten hebben we dat nodig. Eigenlijk hebben dat niet nodig: de video. Video alleen heb je nodig als je audio niet begrijpt. En dan eerst moet je altijd werken aan audio. De bedoeling is dat je inspanningen levert. En als dat is, daar gaat het om. Je niet jezelf makkelijk maken. Maar het kan wel voor iemand zijn, belangrijk dat hij ook nog video, in video dat. Maar eerst altijd audio moet je doen. En als iemand nog wel video daarna nog bekeken om dan verduidelijken die waar wij lezen en dat soort, dat soort dingen. Dan pas kan je het doen. En niet direct beginnen met dat is eventjes staan. We zullen alles proberen, alles op alles proberen te doen. Uh, ik heb al offerten opgevraagd om een uh, nieuwe computer met, uh, met enorme mogelijkheden met gigabyte waarbij dan ook die lessen kunnen op een gemakkelijker manier ook converteren heet dat weet ik niet converteren en dan moet je dan misschien wordt het veel handiger en misschien lukt het ons om hoop ik dat ik, ik wil vragen, vraag mijn uh, computerdokter om ook video voor ons allemaal beschikbaar te stellen. Het enige is waarom we een nieuw video niet, op, niet kunnen aan iedereen gewoon beschikbaar stellen uh, is omdat uh, het is dan een uh, gigabyte oploopt. En dan, uh, het is, we zijn nog niet opgewassen om daar een abonnement voor, uh, vele duizenden euro kost het. Maar misschien wel zo. Oké, maar het is... Uh, zo so heb ik het uh, vernomen van mij, om dat uit te zenden. Oké, okay, maar uh, ik hoor wel iemand dat even uh, uh, uh, nee knikt. <laughs> uh, dan alsjeblieft, als je dat iets interessants kan aanbieden, dan wil ik graag het opzetten voor iedereen toegankelijk. Okay. Dat is eventjes dat Vertaling van zoger. Wat jullie wat ik uh, wat wij hebben jullie toegezonden gisteravond. Enkele enkele punten, enkele lot otiot lot, letters. Enkele paragrafen daar al, ge, al vertaald zijn in het Nederlands. Ik heb het even opgezet in ruw, uh, ruw opgezet in uh, zo'n Hebreeuws, ja, yeah? Aramees en, en Nederlands. Daar moet je niet veel ah, waarde natuurlijk. Je moet je, dat moet voor jou niet absolute, het absolute zijn. Maar dat is, moeten we nog verwijzigen: die, die vertaling. Want vertaling is niet helemaal letterlijk. Goeie vertaling. Maar nog. Dus het is handig. Dat we, maar het moet wel lopen zijn. Daarom hebben we. Het is een wel goede vertaling. Vloeiende vertaling. Dat, maar dat is alleen als hulpmiddel voor jou. Oké. Okay? Maar belangrijk is absoluut de les. En belangrijk ook de, zijn ook natuurlijk de, begr, de begrippen in Aramees erben, in Hebreeuws. Dus dat is belangrijk, dat je ook, hoe, die, hoe die uitgesproken wordt. Alleen al uit te spreken en nu het een term in zijn oorspronkelijke taal, is, dat geeft al de kracht aan de mens en correctie. Oké. Oké, het werkt. Mijn normale mini-disk is een beetje stuk, dus nu moet gerepareerd worden. Daarom ben ik een beetje gebonden aan dat oude apparaat. Nou, dat is even wat de inleiding betreft. Dat is dan um, waarom was het wel nog extra. Waarom was it well, is het wel belangrijk oh, als je komt om te nu: nu. belangrijke dat dat je natuurlijk you direct jezelf um, abstraheert, wegzet van je alle werk, al je zorgen, alles wat wat wat het wat kan jou zorgenbare zelfs iets wat de moeite waard is om zorgen daarover te hebben. Uh, ook dat moet je weg, weg van jezelf doen. Want dan laad je jezelf op voor de hele week en nog meer. En dat is natuurlijk belangrijk dat je, dat je meegaand bent. Dat heb ik altijd gezegd. toestaat jezelf. Probeer zonder twijfels te zitten. dan, want dan ontvang je het meeste. Probeer volledig meedoen en <coughs> vertrouwen en alles wat wij hier doen. Want innerlijke, de innerlijke mens van jou, de, de iemand die nog niet onze cursussen, vorige cursussen had be, be, uh, behandeld, die moet straks ook leren dat er in elke mens zit, een innerlijke en uiterlijke mens. innerlijke mens wil absoluut niet tegenstribbelen, tegen, stribele, tegen de geestelijke informatie. Maar de uiterlijke wel. Hè? Dus. En daarom is het. Die, zie je wel dat. Uh, zoals. Johan die komt de eerste keer. En die zegt ja ja. waarom zeg zeggen ja niet. zegt ja. Nee, hij zegt, ja. Van, van buiten zou die zeggen eerst nee. Liever. Maar de innerlijke mens zegt ja. Maar de innerlijke mens. Her, uh, zeg dat. Herken, herkent. Uh, die informatie. Herkent de de boodschap en herkent ook want innerlijke de innerlijke mens gedraagt zich absoluut naar de wetten van het heelal en daarom is het belangrijk dat jij jou, jou innerlijke, innerlijke mens probeert in te schakelen betekent de wel je kan het al ja heel mooi we gaan verder we gaan terug naar zogar want zo gaan moet ons les geven, en niet ik. Wij staan op de, op de pagina, nog steeds pagina 11, pagina 1. En vorige keer kwamen wij tot begin van de laatste alinea. Daar is de laatste linie alleen nog, nog twee regeltjes. Maar ik heb gemerkt, omdat we lange pauze hadden vorige keer, dat, een turbulente pauze, dat de één e na de laatste alinea, dus het middenstuk van de tweede, sorry, van de tweede kolom, op de eerste pagina, werd niet opgenomen. Dus we gaan hem even nog een keer behandelen. Nog een keer, pagina 11. Ja. Zo doen we al dit zullen we beginnen zo, pagina 11. Ot Alev, dus de letter Alev, of paragraaf Alev, tweede kolom, in het midden, alinea linie in het midden. Waar is mijn, waar is de operator, film operator? Oh, ik komt niet zo aan. Ah. Het is force majeure situatie. Ja, nee, waar is het? Hij komt zo aan. En we gaan verder. De les is al begonnen. Luba. Luba. Ik begrijp het niet. Luba. Ja, Ik noem haar Luba, op zijn Russisch. Haar eeuwige naam is Lea. Maar haar aardse naam is Lea. Welke vrouw moet ook twee, één naam hebben natuurlijk. Maar ook in twee hoedanigheden. Aardse vrouw blijven. En moet je ook een verheven naam hebben. Verheven. In welke naam zitten die twee? Eigenlijk. Oké, Luna. Zo is Oh, stadio? Oh, oké. Okay. Ik <laughs> dacht <laughs> er zeker dat ik het Dus de tweede deellijn, sorry, de tweede linear kolom 2, pagina 11, pagina 1. Herhaal ik, want de vorige keer hebben wij dat ook gehad. Maar het stond niet op het pandje. We da en weet dat. 600 zijn jimei Breschid, dat de essentie of het geheim van zeven dagen van de scheppingsdaad, leidt Breschid, zo begint de Torah. In den beginnen zit het al. Hoe zort? Dat is dan een afkorting van hoe dat is essentie of ook geheim Van bet. Bet is een letter, de tweede letter van het alfabet en tevens uh, het getal 7. Oi oh, sorry, 2. 7. Hoe zort bet, dan gaan we naar de tweede regel, hapartsofim twee parzofien, twee eenheden van krachten in de wereld van het van het operationele systeem in het heelal. zeer anpin venukwa de acilut zeer anpin venukwa de atsilut. zeer anpin betekent Zeir betekent klein in het Antin betekent gezicht. En we hebben geleerd ergens al, we hebben gesproken over Arigantin. Arigantin is een lange gezicht. En hier is het kort gezicht. We zullen leren dat lang gezicht betekent uh, veel gogma, veel wijsheid. En Zeirantin betekent weinig wijsheid. Geeft niet. Dat is een andere, op een ander niveau. Bevindt zich deze kracht? Shoyesh behem, dat die hebben in zich behem zeven sferot. Zeven sferot. Ik zal straks alles een beetje uitleggen. Hagat, ook afkorting. Chagat. zie je drie lettertjes? De derde regel, tweede woord van rechts. Alles komt van rechts naar links. Chagat. Dat is de afkorting van Geset, Gvora, Keveret. En dan volgende drie letters. Nehi. Ook afkorting van Netzach, Hod, Yesod. Dat zijn de zes sferot van Zeiranpin. Oe mal goed, en mal goed, mal goed, zeggen we. Maar goed is de laatste: Kanaal. Kanaal is de afkorting van kaniskar la so zoals het boven werd al genoemd. Zelfs zo uitwerken. Like Eerst dan moet je dat de alinea afmaken. Asher ba elu dat in deze schriften of versen de maase breshit van de dad van brilchiet van de van de schepping van het begin van de schepping niet bij er, niet bij er wordt uitgelegd ech Abba we ima Abba is vader vertaalde we dat we ima en ima Shem She die zijn u ubina het is dezelfde. Vader is Chochma en prima is vrouwelijk is Bina. Het we he, Heet Hebben he, geëmaneerd. He Emanierde. He o hun. Wie hun. Zij En mal goed. Iets wat boven is. Die brengt voort iets wat lager is. We zullen het leren. Matgilat, Mithilat, mathilat Hidhavatam, dus vanaf het begin, mathilat betekent vanaf het begin, Hidhavatam, van hun wording, wordingsproces kan het ook, ad tot, sof, eind, het einde, Hagadloed, het einde van hun groot, groot. Uh, volgroeien. Sheh behem, behem scheg, dat waar zij naar gedragen, zich gedragen, behem in het gedurende, en de volgende regel, shite alve schnie. Dat is Aramees. Zesduizend jaar. Zesduizend jaar die twee eenheden zeer aantien. En goed gedragen zich precies volgens die wetten waar, uh, uh, dus naar, naar welke zij werden geschapen. We in jan ze, en, en in jan betekent onderwerp zoiets, we in jan ze niet ba'er wordt uitgelegd. Weholeg, met bair weholeg, betekent holleg, betekent, betekent samen, wordt steeds uitgelegd, steeds meer en meer uitgelegd, kan, is hier, bazoger, brichiet. In de zoger van uh, het onderdeel brichiet. Oké, okay? nu gaan we even hebben veel nieuwe dingen, enorm veel informatie hier. We gaan iets kijken wat wij. hoe wij dat onder woorden brengen. Dus, wat vertelt ons. Uh, Hasolam? De commentaar, we zullen het altijd zeggen: Hasselam Dat. zeven dagen van de schepping. dat zijn. dat zijn dan. die twee parten ramp in een maalgoed. Laat ik het eventjes optekenen. Ik weet goed begrepen waar het over gaat. Welke partsofien zijn dat? En um, hoe is het allemaal geworden dat zo'n um, besturingssysteem opstaand is gekomen. Wij weten dat in het begin dat eerst alles was alleen maar het, um, het oneindige licht. En er was niets meer dan alleen oneindige licht. Geen schepselen. Niets. Was. Alles was vol met, volma, vol, door volmaakte, met een volmaakte licht van oneindigheid. En toen kwam het in de gedachte van wat we noemen dan de schepper. om alles te scheppen. om een schepping te scheppen. naar bepaalde. naar bepaalde. wetten. Niet zomaar, maar naar bepaalde wetten. Waarbij die wetten. bepaald worden. door steeds. Meerdere en meerdere uh, verhuwingen van het licht. Hoe, kan, hoe kunnen we dat voorstellen aan onszelf? Eerst helemaal net als een plaatje, net als een witte doek of een wit bord. En dan zo is het ook met het licht. En dan ging het licht in zichzelf inkerwingen maken. In zichzelf, licht zelf in zichzelf, ging allerlei. Matrijzen maken. Eerst een spotje kwam. Van het lichtje. Ja? Net zoals bij het ontstaan van de mens. Eerst komt een, een, een druppeltje van een, een, een man. En dan het druppeltje gaat zich vermengen met een, nog met wat, met een vrouwelijk element. En dan komt het, uh, uh, dat komt het weer verder ontwikkeling. Zo so is het ook in het bij het ontstaan van de wereld, dus van, bedoel van de schepping, dat het licht zelf eerst zich, eerst ze, maakt allerlei verruwingen, steeds ruwer, ruwer en gecompliceerder als het ware, uh, om uiteindelijk uh, de dra drager uh, een plaats te creëren als het ware om daarin de hele schepping te plaatsen. Ook de mens en de vier natuur. Zo okay. so, uh, kwam het tot wat we hebben <coughs> gedaan de eerste wereld, de eerste serie van verruwingen. Alles bestaat uit vijf. Dus omdat het licht bestaat uit vijf. Het licht ook bestaat uit vijf. Zorten licht. Ook weer naar verhuwingsgraad. Dus keter. Hochmabi, nazi, raam en man. Of die hebben ook speciale namen, dat zullen allemaal leren. En het licht eerst licht zelf zichzelf had verhuwd. En plaats had ergens in de, het middenpunt van de schepping had als het ware aangewezen waaruit het licht zich heeft eruit getrokken om daar ruimte zonder licht te laten ontstaan en zonder licht betekent gebrek wens volheid van licht betekent volmaaktheid en vervolgens dat licht eens zo in een als straal dus niet volledig, maar als een klein straaltje heeft hij is binnengekomen in deze plaats waar de schepping zou ontstaan opdat de schepselen hem kunnen, zouden kunnen, aan zou kunnen. Ja? Eerst moet je een klein lichtje geven en dat, daar kwam een licht wat voldoende was om de hele schepping te mm, uh, ...voldoening te geven... ...en de kracht om... ...naar volmaaktheid te komen... ...tot volmaaktheid te komen. Okay. Zo kwam de eerste verruwingssessie... Eh, ...blok... ...wat we noemen dat... ...Adam Kadmon. Uh, maar dat was het nog... Dat was nog een heel, heel erg eeuw. En vervolgens... Uh, dat is wat we hebben geleerd dat het kwam tot de taboer van de hele, van de hele uh, emanatie van het licht. Zo hebben we gezegd 1 Sof of in ja, het Hebreeuws is het 1 1 dat is 1 en dan Zoiets. Zoiets. Oké. en zo. En daaruit we kwamen we gewoon er helemaal tot aan, bijna aan dit punt van onze wereld, wat we noemen onze wereld. We zullen zien ook stap voor stap wat betekent onze wereld. En ergens was een plaats waar het ophield. En dat doen we doen we dat, doen we dat, um, doen we dat, doen we dat, doen we weer dat, we gehad, dat, komt. dat, was, dat, is dan, en dat, waren we weer dat, doen we vijf van die we weer dat, doen vijf. 1, 2, 3, 4 en 5. alles bestaat uit 5. En, en er waren nog, nog, nog bepaalde dingen zich voorgedaan alvorens hieronder de wereld absoluut ontstond. Want eerst licht kon ontvangen worden hierboven tot aan de tafel. Daarna werd nog een. een een manier gevonden om allemaal door verruwingen van licht, ja, dus de ruwe, verruwingen, door verruwingen van licht, werd allemaal dat tot stand gebracht. En dat was tot zo ergens, dat was nog wereld, wereld, at zilut, at zilut. Dat is van de tabur. Dat was de eerste sessie serie van en dat is dan de wereld dat we noemen het Adam Kadmon. Wie zullen wij na daar zullen we nauwelijks mee te maken hebben? Want onze wortel ligt ergens hier. En dat is dan de wereld dat ze woont. Dat is de wereld dat ze woont. Daaronder liggen nog drie werelden. Bria, Yetzira. en asia. En daar, en dat is allemaal. En de mens, mens. En de mens kan natuurlijk uh, waarnemen, opstegen van onze wereld, onderaan is onze wereld. Naar Rusland, naar Jezero, naar Bia en ook naar Antarctica. Maar alleen de wereld Antarctica is waar, waaruit de, de wereld die een waarnemingsgebied, laat ik zeggen, waar, um, waaruit um, waar geen onreine krachten zijn waarheen geen, we zeggen dat dubbel, we zeggen dat tweeledigheid bestaat. Als het ware goed en kwaad. Alles bestaat uit goed en kwaad. Maar daar zit het als het ware nog in kiem. Het is niet ontvouwen. Het is nog niet... Uh, het manifesteert zich nog niet. Okay. en de manifestatie van, van die tweeledigheid begint bij Bria, Bria, Izzera Izzera, ja, en natuurlijk mensen in onze wereld okay. dus waarover spreekt nu de zoger nu in het begin de zoger spreekt hier van de wereld dat ze moet dat hier hebben wij laten we zeggen Arihankin, Dat is dan. Wat um, we zeggen. Gogma. Van de wereld ze moet. Dan hebben we nog hier. Abba. Reima. Even. Ik schrijf het even nog zo. omdat Het gaat niet over onderwerp, waarover wij het hebben. En dan. En dan hebben wij. Laten we het zo voorlopig houden. En dan hebben wij. Zeerampin plus maalgoed. Dat wil hij ons vertellen. Dus wij als mensen, als schepselen, allemaal ontvangen van Zeerampin en maalgoed. En wat vertelt ons, wat zegt hij ons nu in het begin? Dat zeven dagen van de schepping, dat zijn die Zeerampin en maalgoed. Zeerampin heeft zes in zichzelf zes sferot, zes emanaties, zes krachten. En mal goed. hier heeft alleen maar eentje in zichzelf. Alles heeft 10 natuurlijk. Maar zo so heeft we hebben, daarvoor was iets als breken van kviem, als breken van krachten plaatsvond. Ook door, door van boven, door de emanaties van licht, door verruwingen van licht. Om, nogmaals, alles wat er plaatsvond hier, tot, tot, dat de, tot de creatie van al die werelden, Adam, Kanmon, Adzilud, Briai, Sira, Vasia, alles gedaan van boven door het licht zelf. Dus door de schepper zelf, door God zelf, ja? laten we zeggen. Alles is gedaan... Alles is opgebouwd. Al die verhuwingen. Al die matrizen in het licht zelf. Oké. Okay. In het licht zelf. En natuurlijk werden Daardoor creë, werden gecreëerd. Uh, verschillende uh, Steeds meer verhuwende verruw, verruw, krachten. In het hela. Dus meer. Uh, hoe zeg je dat. Bekledingen. Ja. Meer. Op die eindsof. Op het licht eindsof. Dus wat hij wil ons zeggen. Hij zegt nu. Dat die. Altijd zo gebeurt. Altijd in het geestelijk is het zo. Elke hogere die. Baart. Als het ware doet ontstaan. Voortbrengt. Lager. Dus wat hij wil zeggen. Hier is het, ziet u het gebied van. Abba. Abba. Vader. En dat is dan Ima, en Ima, Ima. En die zijn, zitten, het, die zijn en, en, en een stapje hoger dan ze hier handpinnen mogen. Zij brachten pa papa, Abba is vader. Dat is vertalen, vertalen. En Ima is, is moeder. En alleen Ima, alleen vader en moeder kunnen iets voortbrengen, ja of niet? Ja, of niet? En Zeerampin, in Malgoed, die heet als het ware uh, de zoon. Zeerampin is zoon. En Malgoed is, zou zeggen dat, dochter. Soms worden ze in andere, andere hoedanigheden gaan ze optreden. Maar de bedoeling is dat wij leren die, die, die hemelse familie als het ware. Hoe krachten daar zich afspelen, ook spelen zich ook in onze wereld af. Alleen is het, in onze wereld is het bedekt, of verhuld. Maar als er iets is boven, dan moet het ook beneden ook ervaren worden. He? Er bestaat absolute eenheid tussen boven en, en beneden. Onthoud dat erg goed. En alles wat wij doen in, in, in de Kabbalah, ook in de mens, is moeten doen. Waar, dat wij nastreven, dat wij ook hier beneden dezelfde, dezelfde, verhoudingen, dezelfde verhoudingen qua eigenschappen ook nastreven als boven. Dat is wat wij gaan doen met jullie. Waarom moet ik weten wat, wat ze hier aan kunnen goed? Dat is het operationeel systeem van het heelal. Dat kunnen we zeggen, absoluut, en zelfs, zelfs niet de absoluut zelf, zeer aan maal goed, dat is eigenlijk het operationeel systeem van het heelal zes plus 1. Dus zeven dagen van de schepping, en daaruit komt alles naar beneden. Zoals so, we zien in onze wereld, er dus staat rechts dus de vier richtingen, rechts, links, we zeggen dat, Rechts, links, voor, achter. Dus, eh, noorden, zuiden, westen, oosten. Hoog, laag. Boven en beneden. Zes. Komt uit zeerand in. Komt ook uit vanuit de zeerand in. Kijk. Kijk. En de laatste is mal goed. Zeven. Dat is wat we, wat eventjes wat waar, he, waarheid over heeft. Dus die Abou Ima, die hebben dat voorgebracht. Hoe komt later? We moeten niet verder, niet verder, doen dan de zoger ons vertelt. En daarop, is precies dezelfde structuur is in de Bria, in de precies dezelfde. Want net zoals als afdruk is die wetten van in het, in het absoluut. Vind je ook precies dezelfde structuur, dezelfde partsofie noemen we, dezelfde verruwingen van licht. Ook in de wereld bria, etse, ra, wasse, ja. Alleen een andere drager, meer verrufd meer zitten, meer, meer uh, plus en minus als het ware. Meer goed en kwaad, dat soort verhoudingen. Het wordt meer gecompliceerder als het ware. Dus wij gaan van licht naar een beetje gecompliceerde <coughs> Steeds compliceerd. En compliceerd, dat betekent... Uh, alvorens wij... Alvorens wij ons corrigeren... Het lijkt het wel gecompliceerd. En verhuld. Maar uiteindelijk, wanneer kabbal, mensen kabbalah leert... Kom je uiteindelijk... Tot ervaren dat het alles... eenvoudig is. Dat al dat complexe... Gevoel dat in onze wereld... Wat wij ervaren... Dat, dat wij denken van... Uh, meer, hoe zeg je dat, vol, ve veelheid, veelheid, pluralisme, etc., cetera, et cetera, komt alleen natuurlijk uit, natuurlijk kan er verschillen zijn, maar je moet in staat zijn, en ook, hoe zeg ik dat, uh, bevatten, dat alle gecompliceerdheid kan je dan door werken aan jezelf, door besef, op te brengen, kan je brengen tot eenvoudige verhouding. Hoog en eenvoudig. Want alles wat hoger is, is eenvoudig. Enkelvoudig. Het licht zelf, wat ons geschapen he heeft, is enkelvoudig. Want wat laten staan dat alle gecompliceerd heet. We uh, okay. keren terug naar zorg. Dus hier zitten we, ja. En dat is dan ervaringsveld, het Briya ja, het en de mens. En de mens kan ook komen tot absoluut in zijn ervaring, in zijn werk aan zichzelf. Oké? Okay. Dus. Dus dat zijn twee, zeg je dan zeven dagen van, van de schepping, dat zijn twee parts of him, zee goed. Twee tekenen gewoon schematisch dat. Later zullen oh, we dat dieper en gedetailleerder doen. Ja? Die hebben dan zeven sferot. Hagat, Nehi, Umalchut. Wat is Hagat, Nehi, Umalchut? Dat Zeiranpin. Kijk, okay, Wat is Zeiranpin? Zeiranpin is Sferot. Sferot. Geset. Voorlopig schrijf ik het in het Nederlands omdat het een status is, Geset, Gvora. Ge, oh sorry. geset. Ja, is goed. Gvora, zo, Gvora. Ja, Net zag. Net god, die vered, heel Goed. Ja Goed. Zit er niemand slaapt. Het is erg goed om. Ja. Erg goed. Het is een Tijgeret. Goed. Net zeg. Oké. Okay. Net zeg. En dan. Goed. En dan. Yes. Oké. Okay. Dus we hebben 6. zitten 6. Waar het ook is. Altijd dezelfde. 6. En normaal goed. En normaal goed, de, de goed is de tiende. Normaal goed is de tiende. Oké. Dus eigenlijk, ze Rampin heeft geen maalgoed. Natuurlijk heeft hij wel, hoe kunnen we zeggen dat hij dat niet heeft, of hoe hij dat wel heeft. Ja, kijk, als we spreken bijvoorbeeld van Ketter, ja, van echt, hoe dan het van Ketter. Dan hebben we één Sfera Ketter, die eigenlijk ze eh, eigen, zegt het, de naam van de sfera is, eigenschap van de Sfera. En alle negen onderste zijn, worden ingesloten, als het ware. Hij heeft die dan, als het ware, van andere eigenschappen in zichzelf, maar alles onder motto van ketter. Alles is kracht van ketter. Iedereen ziet het? Bijvoorbeeld de kracht van Sfera Chogma. Hij heeft zich ook de tijd in zichzelf. Hij van boven haalt hij dan het licht van ketter en van onderen heeft je dan al die acht sferoot onderste sferoot ook die gaat in zichzelf insluiten oké okay. ook ook, ook, ook zeerampin zijn eigen kracht zijn zes sferoot ja maar dat zijn zes sferoot zijn eigen kwaliteit. Zeker. Maar hij heeft ook tien sferot in hem betekent ketter, hochma, ketter. Keter, soms, ik keter, Hochma, keter. Keter schrijft het niet. Ik kan soms een keer schrijven. Keter, gochma, bina, Geset, vora, tiferet, netzach, god, Jesot en malchut. Ja? Nou, dan heeft hij dan, zijn eigen is... Geset tot en met jesot. En de rest haalt je dan, omdat alles is verbonden met elkaar. Dan die kettergochma en bina sluit je bij zichzelf van boven. En die macho die sluit zichzelf van beneden. Dus het insluitingen van niet zijn kwaliteit. Zijn kwaliteit, zijn eigen kwaliteit is die zes vierot. Oké? Okay? Alles heeft kwaliteit. Alles heeft die differentiatie naar kwaliteit. Dus als wij hebben te maken, als wij horen, Geset maal net zo goed is dan weten we waar we ons beginnen. Vinden. Dat is de kwaliteit van Ziran. Verdere, verdere, zeggen dat, Verdere eigenschappen, verduidelijking van eigenschappen, zullen zo zoger uitleggen. En laten we ons voelen wat is Zeerampin. Dat we gaan voelen al die krachten van het heelal. Dat alles bestaat uit de tien. Oké. Okay? En ook Bina, bijvoorbeeld. Bina heeft ook. Bina heeft ook in zichzelf sferot. Ja. Maar Bina heeft. Bina heeft in zichzelf ook geset van Bina. Dvora van Bina. Tiveret van Bina. Dus hij heeft in zichzelf als het ware de eigenschappen van zee-rampin In zichzelf ook. Ja, bina, we hebben gezegd, vader is Abba, en, en moeder is Ima. En Ima is bina ook, we hebben gezegd, we hebben we net in deze gezegde En zij heeft ook in zichzelf, als dienstveroot, zij heeft ze ook in zichzelf die zes zesveroot in haar buik, als het ware, zeerankin. Wat betekent in haar buik? Steeds moet het eruit komen. Ja? Steeds eerst weinig differentiaties. En dan komt hier iets nog extra. Meer verhuurd. Ja. Zo so is het, zo so we dat allemaal zien, stap voor stap, hoe dat zich, hoe, hoe dat zich ontwikkelt tot, um, tot de schepping. En welke processen zijn er. En wat er allemaal is. Wat wij moeten doen om ons tot volmaktheid te brengen en welke volmaktheid vermaak, welke tekort hier bestaat we zien het wel, kijk dat ze hier bestaat alleen maar uit 6 en wel goed, we hebben gezegd hier alleen maar verzocht maar alleen bestaat uit één sfeer dus iets als het ware tekort bepaalde is we gaan tekort is er ja en zullen we het allemaal leren wat het allemaal is Dus hij zegt verder in het midden van, van, um, van deze alinea dat ik vertel gewoon alleen dat in die wat wij lezen in het begin van de Torah van het Genesis brexit dat wordt ons verteld dus hij he vertelt het naar Kabbalah, naar dat hu abba we ima dus Who father and mother of the well Abba Voyima Abba Sefir Voyima? Who Zebe uh, Shehem Chokmau Bina? Want Abba is Chokma and ima is Bina. Okay. Chokma is manly -like, and Bina is fraud hoe zij het hoe zij rampen en maalgoed hebben voortgebracht. Dat is waarover het in het begin voor het ontstaan van de wereld. Oké? Okay? En niet over iets anders en niet over... ...cataclysme en etcetera, en dat en, en bergen en, en water. Alles is absoluut qua krachten en niets anders. En natuurlijk dan komen daar zeeën en bergen en dat en leiden en dat, dat zijn allemaal dingen die dan eh, absoluut niet over spreekt. Vruwingen van licht en het besturingssysteem, hoe dat allemaal in elkaar zit en hoe de mens als de kroon van de schepping uh, bij het begrepen daarvan, bij het zichzelf in overeenstemming te brengen met die besturing, met dat besturingssysteem door die te bestuderen, gaat ook tegelijkertijd dan uh, die inkeringen in zichzelf laten maken, waarbij dezelfde processen die daar in de plaats ook in de land Plaats. Want alles wat erover is, moet ook in het lagere teruggevonden worden. Okay. Niets anders. Okay. Wij onderscheiden ons ook, ook zullen we straks we gaan... Anders weken we veel af. Dus wat zeg je dan? Vanaf het begin van hun wording, dus ze heb hebben de ima die. Twee krachten, Abu ima hebben zeerampen en maalgoed hebben voortgebracht van het, vanaf het begin van hun worden tot hun volgroeien. Wat betekent volgroeien? Tot dat beide komen tot, abse, tot hun eigen vervulling, als het ware, tot, totdat ze rampen, als het ware volmaakt wordt, vol, vol, vol betekent iets het zichzelf ervaart. En maalgoed ook tien wordt. En in de, zoals wij ze geboren waren. Is zeer Anpin heeft zes. En de zevende aansluiting. Als het ware een staartje van hem. Is dan die maalgoed. De vrouwelijke maalgoed. Maar het is niet de bedoeling daarvan. De bedoeling is dan die maalgoed. Die wordt net zo volwassen. Als die zeer Anpin man. Hij heeft zes. Hij heeft nog. Meer nodig om te worden, als het ware. En goed moet ook tien hebben en dan zullen zij uiteindelijk staan op dezelfde niveau en dan samenvloeien, volmaaktheid hebben, net zoals Abavima. En Abavima, vader en moeder, die zijn volmaakt in de schepping. Ja? Dus de bedoeling is dat in daaruit komt, licht, chokma, licht wat leven redding heeft en above wie daar iets afleiding bepaalde is maar ze bevinden zich in volledige volmaakte in zivuk en in het. in een samenvloeiing zonder stop wie zouden zich willen dat dus en zij randt in soms wel en soms niet. Soms, uh, soms wel dat zij tot samenvloeding komen met elkaar. En samenvloeding betekent dat het volmaaktheid is dat dit din gerechtigheid, dat so uh, uh, gestrengheid, din kvora, wo zich niet manifesteert. Zodra wij elke tekort van minder dan, er, dan het ervaren van 10 virot is, wordt ervaren door mens als tekort, als eenzaamheid als et cetera Oké? dus we zullen zien nu leren dat allemaal, hoe dat allemaal ze herankt in maalgoed tot hun wasdom komen als het ware dat we tot volmaaktheid komen. Natuurlijk, alles is volmaakt. De schepper schip alles volmaakt. Maar hij schiep zodanig de schepping dat de mens moet nog de last touch doen. Anders zouden we als, als poppetjes zijn, als robotjes. Dus hij heeft speciaal ons even een kans gegund dat wij, alleen wij, alleen de mens, door zijn eigen inspanning, door zijn eigen inbreng, zichzelf kan, en de wereld en ook boven, kan doen uh, tot vermaaktheid komen. Ik zie dat. Zonder nu, zonder dat wij inspanningen leveren, de mensen en voorschriften naleven, etcetera, et kan nooit van boven tinsveroot komen, dat zij dan ze Iran aanpinnen dat zij uh, allemaal van zullen hebben. Want die hebben dat niet nodig bevinden zich net als een... als ze bevinden zich in een... In een kleine toestand. Ja? En alleen door onze opwekking voor het goede, voor het heilige, voor het, kunnen wij steeds met elke daad die wij doen, brengen wij ons gebed, als het ware, onze man heet het, ons gebed brengen wij omhoog. Ja? Omhoog. Naar het ciloed. Van binnen doe je omhoog. En dan gaat het helemaal naar boven naar de 1 Naar boven één, elke schakel gaat het weer naar boven doorgeven. En van boven komt het licht van 1 dat overeenkomt, naar krachten, met elke verruwing, elke part waar hij langs naar beneden komt. En uiteindelijk komt dan een klein stukje bij me. Maar. Ik zal door mijn inspanning, door wat ik doe, komt de, van boven al het licht naar alle werelden. Ook naar Ak. Hoewel ik dat niet begrijp hoe dat gaat. Maar het komt allemaal, maar belangrijk is dat het komt naar Zee en Maghmoen. En wij brengen dus, van beneden brengen wij de eenheid. Van beneden veroorzaken wij de eenheid van boven. En niet anders zo. Er komt niets van boven, onthoud het, Geen, niets komt van boven als jij zelf niet de inspanning levert en goed leeft en uh, anders dan jij dus jezelf opwekt voor het goede. Is het, het licht wat je aantrekt van boven, is dat uh, ook een constant, de inspanning die je levert? Van beneden naar boven. Precies. Het is altijd net zo. Het is net zoals Echoet, echoen, echoen, Echoen. Dus als je dan, het is net als boomerang, boomerang effect, hè? Yeah? Boomerang effect. In die mate waarin jij uh, de ware, het ware gebed, het ware gebed betekent dat jij uh, iets vraagt wat overeenkomt naar de wetten van het heelal. Als niet zo iets van jouw egoïstische vragen dan, ze hebben niets van egoïstische vragen te verwerken dus dan komt er niets van te, naar boven als je iets do doet wat bijvoorbeeld wat staat in het Torah dat jij moet doen of niet doen dat zijn dingen die in met de wetten van de die alle voorschriften van boven geven aan ons om ons in overeenstemming te, te laten brengen met de wetten van Allah en mij door door goed te doen door die voortschrijf te laten leven van binnen de, de ware intenties te, te, te hebben uh, brengen we die man naar boven en van boven heet van beneden naar boven naar beneden komt mad heet het dus man betekent vrouwelijke wateren komen naar boven en van boven komen de mannelijke wateren dus heet mad we zullen zien wat het allemaal is. Ook okay, in onze wereld is het allemaal dezelfde. Een projectie van dezelfde. Okay. Dus vrouwelijke wijzen ten aanzien van absoluut, als vrouwelijke. Wat gaat je doen? Ten aanzien van absoluut. Wij allemaal hebben tekorten die we moeten dat, uh, moeten dat allemaal. En niet dat. En dan geven we dat als het ware omhoog stel je als het ware als vrouwelijk vrouw, op van beneden omhoog ligt en van boven komt dan van boven, van boven naar beneden is altijd een mannelijk licht van zeer bijvoorbeeld bijvoorbeeld voor stap komen we dat even verder. zo zegt u, die, het bestuur dus hoe zij werken zeer aanpien en maalgoed uh, gedrag, hun, je, hun bestuur. is hetzelfde in 6000 jaar van de schepping. Niet meer zal de schepping in 6000 jaar. Torah wist, de Torah wist het al daarover al vanaf het begin van de schepping. De ja, Torah is gegeven ja, uh, drie, 3000 jaar geleden. En toen stond het al eens nog beschreven dat het 6.000 jaar zal de wereld bestaan, want de schepper kon niet verhullen iets van zijn schepsel. Hij gegeven aan zeer toegewijde personen, die dan mensen, die dan heiligen die dan zoveel ziel hun ziel in overeenstemming was met de weten van het heelal als hun lichaam. Over welke lichaam spreken so we. Zoals we zien. Maar ook zeer dicht bij dat lichaam. Natuurlijk niet het lichaam van vlees en bloed. Want dat is dan. Um, dat uh, is dan. Hier uh, zit absoluut geen enkele. Aan ons lichaam. We moeten het wel goed onderhouden. Als so je onderhoudt je jurk. Ja, zo moet je ook je lichaam onderhouden niet meer. Als je meer doet dan investeer je in iets wat net zo vergankelijk is als jouw jurk. Dus 6000 jaar precies alles verdraagt zich zo 6000 jaar. En 6000 jaar betekent ook 6000 correcties. Leren we straks. Anders wordt het. weer zoger. En wie zegt verder. En deze. Het onderwerp heijn wordt nu steeds verder uh, hier in Zogar-Breshit. betekent zoger van het hoofdstuk-Breshit van de Torah. Want de Torah is ingedeeld in hoofdstukken. Ja? De Torah. Dus de hele Torah, de hele vijf boeken van Moses, zijn ingedeeld in hoofdstukken. En elke week wordt ook gelezen, voorgelezen in het elke eind van die hoofdstukken, Ook qua krachten overeen komen zij in elke week overeen komen zij met de wetten van het heelal, waar daar waarder over ook staat, te krijgen. je? Dat? Bijvoorbeeld Brigitte, over het over van de strippingsdaad. Dat begint straks, over een andere week En dan is het tijd wanneer uh, wanneer laten zeggen de, heel, de hele wereld alle krachten komen als het ware op een weegschaal te staan om oordeel uh, waarin de, in het heelal oordeel wordt ge, ge, dat, uh, gevoerd so, wat betekent allemaal dat natuurlijk alles ten goede maar als we het niet goed doen nou, dan, is het, dan leveren we voelen we dat het of we ingeleverd hebben dus maar dat is allemaal overeenkomt, elke week heeft ook zijn, haar eigen hoofdstuk uit de Torah en dat is de Torah absoluut overeenkomt met de krachten van de Torah eigenlijk is het zo dat als iemand Kabbalah leert en, en streeft naar het eh, eeuwige dat die alleen al lezen het wekelijkse stuk van de Torah, kan die ook zien welke krachten ook in die week manifesteren ze. Dat betekent niet dat wij allemaal. wij hebben absoluut onegen, onze eigen inbreng, natuurlijk. Onze eigen correctie. Elke dag is absoluut anders dan een andere dag. Elke maandag is, er, is absoluut andere maandag dan vorige, dan alle maandag daarvoor. En elke correctie van iedereen van jullie is absoluut uniek. Mooi. En tegelijkertijd zijn er maar, we hebben gezegd, alles bestaat uit algemene, het algemene en het bijzondere. Dus in alles kan je het zien, het algemene, iets wat herhaalt, Tot ze Heb We hebben gezegd, zie je veel in de veelzicht, die wetten van zie in de maal, dat kun je ook hier aandrijven. je zult allemaal straks leren. En tegelijkertijd, alles is absoluut uniek. Um, Oké, okay. en nu gaan we verder. Volgende alinea, de laatste alinea. Dus we, hij gaat nu ons zeggen wat heeft hij ons gezegd? Dat het nieuw gaat, het wordt het. Uh, de Zoger gaat ons dat ontvouwen. over de zeerampin, het geboorte ge, van zeerampin, het ontstaan van die inkevingen in wat zeerampin is, in dat in die kracht. Van de wereld dat ze loet, waaruit alle onze correcties binnenkomen en licht komen. En wel goed, en dat gaat hij ons verder vertellen. We rabbi Hiskia, dat is degene die begon, die grote rabbi, een van de tien rabbis, die deel uitpakte van de groep van Shimon Bar We dat, die zijn een beetje biografie. Rabbi Iskia Patach opende zijn mond, opende de discussie, opende de Torah, opende het onderwerp. Patach, Babi Yug, uh, kijk eens aan. Dus wat wij hebben begonnen op onze les hierboven in de oot Alaf. vertelt ons Slam. Dat hij begon ons vertellen daar over die nukwa. Nukwa is een andere naam van malgoed. Malgoed en nukwa is hetzelfde. Nukwa betekent een, een vrouwelijk ja, element. Nukwa is betekent. Maar nukwa noemen we iets. Malchud goed al opgebouwd is dan noemen we haar Malchut, koninkrijk als het nog alleen element is, wat angst aanhangsel is, van Zeran, wie noemen we dat? een vrouwelijke aanhangsel, aanhangsel als het ware bij de mannelijke kracht. Oké. Okay. En de bedoeling is dat. Wanneer het helemaal. Ff, ff, uh, tot. Ff, uh, ff, volgroeien komt. Dan wordt het wel goed. Maar soms hebben we dat door elkaar. Maar dat jullie dat weten. Goed. Nu kwijt dus. Dat betekent dat het. Tekort. Te het is nog helemaal hang, is. Het is. Haar, haar lichaam is nog niet opgebouwd. Net zoals in onze wereld zeggen we dan en een meisje, en dan zeggen we dan, als je al was is, een vrouw. Zo ja. so is het ook klein, helemaal is Nukwa. Dus wat is waar wij de zoger mee begonnen was? Is, is uh, rabbi Ske begon met Nukwa, of vertellen over die Nukwa. Nukwa betekent dat die moet nog groeien. Moet nog opgebouwd worden. Uh, nukwa de Ziet u wat hij zegt? Om nukwa van de, de Ziet u dat voorvoegsel. Betekent in het Ramees. Frans een beetje. Maar. Dus Nukwa. Anukwa de Zeranpien, de eerste regel aan het einde. Anukwa de Zeranpien. Dus Anoukwa je ziet het, hij noemt het niet als een aparte eenheid, goed. Hij noemt het voorlopig als nukwa van Zeranpien, de vrouw, het vrouwelijke element van het mannelijke, die aanhangsel is. Ja, aan de En de hele bedoeling is... En daarom is het erg handig dat wij dat allemaal leren, het besturingssysteem. Wij zullen precies ook voelen, aanvoelen, ons bevreden. vrouw zal zich bevreden van een man. En daardoor zal ze juist pikant worden voor een man. Ik bedoel pikant ik bedoel in de zin van, een man zal daar haar echt kunnen waarderen. Hij moet zelf nog natuurlijk groeien. Maar zo ook, we zouden ook als neveneffect... Want wat we nu leren, zal een vrouw zich bevrijden van het aanhangen aan haar man. In haar hart. Want in haar hart moet je ook als vrouw alleen maar de schepper aanhangen. En geen man. Dus als het staat daar iets wat uh, in al er ouderlig religieën of dat, dat doet men doen. De vrouw moet je man liefhebben. En dat, dat allemaal, we zullen we allemaal leren wat dat allemaal is. Maar het moet je helemaal nieuwe, op nieuwe toeren gaan draaien. We zien een heel andere tijd. De tijd is rijp dat wij volwassen worden. Dus een vrouw moet lief hebben één ding. Die, degene die haar echte, de ware, de ware, zeg ik dat, mantel voor haar bezorgt. En niet een mantel wat geschuurd of gestolen wordt, kan worden. Betekent het licht van boven moet komen. En we zien het wel, dat eerst Sierampin geeft uh, haar licht. Zij staat op nu Noekwa de dus uh, Zij heet nog niet, op haar, uh, haar, naam. haar eigen naam heeft ze nog niet. In het begin van de schepping. Alleen, Sierampin is opgebouwd. tamelijk Zes op. En zij is nog aanhangseltje daarvan. Wij zullen dat allemaal leren. Mannen zullen leren onthechten zichzelf van over van. Ik zeg niet waar het waar onthechten. Oké, okay, dat is niet door doet hij niet waar van. Zullen zich onthechten, maar zij zullen zich naar de wetten van het heelal schanschikken. En mannelijk mannen zullen zullen ook leren geven. Want wij geven wel alleen ontvangen. Maar een Man moet geven. We zitten wel straks. Ze zal alles doen, zorgen dat in het Heelal, dus in het verringssysteem van het Heelal, voor die noekwa. Hij zal alles op alles doen om haar groot te laten komen. En later komt er onthechting van die, van die beiden. Waarbij beide zullen alleen ontvangen dat van Ima. Want als een vrouw ontvangt alleen van een man, dan is zij dan in allerlei andere opzichten, welk man moet het doen, dan is zij nog aan afhankelijk van hem. Maar geestelijk moet de vrouw vrijkomen en de man moet ook vrijkomen door te leren geven. Het is neveneffect en daardoor wordt hij ook vrij in je leven. Jij zal weten welke liefde je mag voor je vrouw hebben en welke je is moet de ook als neveneffect. zal je allemaal dat soort dingen. Want niets als je iets verzint met jouw fantasieën, met jouw beelden, wat dan ook. Goed bedoeld. Iets wat niet bestaat in het besturingssysteem van het that hele, dus in dat ziel, dan breng je leed aan je en aan je partner. En alles, aan alles, aan alles, aan alles ander. <laughs> dus alles wat niet bestaat in de wereld, in het, in het besturingssysteem. En jij probeert het, macht, weet het, met macht en kracht iets, of door jouw, weet ik veel, fantasieën of iets anders, probeert dat in deze wereld te realiseren. Natuurlijk kan je wel bijvoorbeeld iemand, een grote schrijver worden, maar wel gefrustreerd van die daar volledige frik, frik. Hebt u gezien, een schrijver die normaal was? Elke schrijver bijvoorbeeld, van, die schreef over gewone literatuur, allemaal lopen ze bij een psychiater. Waarom? Hij probeert dus de wereld, ik weet niet of Harry Mooli is dat wel, maar, maar goed, hij ja, beschreef dus wel met een, met een pijpen. Maar, kijk, want, eerlijk, kijk, uh, uh, Zij proberen dat ook de kunst, kunstschilders, bijvoorbeeld. Elke kunstenaar is op een andere manier, wil of kan niet de realiteit onder ogen is. En dat is gewoon perfect, natuurlijk, voor onze wereld. Schitterend gezien. iemand bijvoorbeeld... ...optekend, optekend, weet je... wel abstracte, enzovoort dingen. dat is... ...zijn eigen waarneming, hoe hij dat... ...ervaart, en jij moet het allemaal... ...slikken, jij moet allemaal... ...zijn, zijn frustraties, zijn... ...alles, zijn ellende... Uh, allemaal kost nog... ...in Christus, bij Christus kan nog miljoenen... ...en kan het opbrengen. Muziek? Zo, huh? muziek. Mu muziek ook, muziek is... ...ook muziek, maar muziek is minder. Muziek is, kijk... Muziek heeft minder uh, materiële weergave. Muziek is, is... Maar muziek kan ook... Muziek kan komen van Atsilut. En muziek kan komen van... En, en muziek kan komen van Yitzira en Asiya. Maar, maar muziek kan komen ook van... Af, van reine kracht. Als ik hoor bepaalde... Kan ik wil niet zeggen, welke dat het niet doen, Maar ik hoor soms muziek en ik weet dat het komt precies uit de diepste hel... Nu, no, in deze tijd, uit de hel van, van, weet ik wel, ik weet aan precies wat ze aangeven, waar het vandaan komt. En als een mens daarmee zich voelt, want het ontstaan van die muziek komt ook door die onreine krachten, door het aantrekken van die onreine krachten. Ik laat ze zelf voelen in je ziel, zien waar het allemaal vandaan komt. En als je daarmee voelt, dat is net of je voelt jezelf met. met uh, met, met ficaliën. Absoluut. Maar muziek is veel erger, veel, veel indringender, want oren kan je niet beschermen, ook kan je wel dicht doen. Om niet te kijken naar schilderij, maar ook fekaliën eruit komt. Uh, right. Maar dat kan je ook door minder doorzien, of door lezen van de liter literatuur. Maar als een van de muziek, voor uh, de, de, de, de liederen die ja, liederen. Yeah. Oké, okay. we okay. gaan okay. even wel, Het is wel een goede kwaliteit.